Van de oranje zegt, die komt met in in de geiseling terecht. Want we hebben in dat vriendje van Oranje alle Nederlanders vieren geest. Neem van blijdschap toch een bad in de champagne. Ben nog nooit zo in mijn zas geweest. Hip, hip, voor onze vorst. En een leentje op oh de hoogjevaarse oh borst, want wij hebben nu als vreemdje van Oranje alle Nederlanders vieren feest. Pipora Voor onze vorst En een lintje Op de Oejevaanse mos Want wij hebben nu Ons vreemdje van POROIJEN Alle Nederlanders Vieren